...van aanbidding heeft gemaakt. Plaatsen waar zijn naam wordt verheerlijkt. Plaatsen waar mensen zich verzamelen... ...die zich niet laten misleiden door andere zaken... ...die zich voornamelijk richten op het aanbidden van hun Heer. En ik getuig dat er geen God is... ...dan Allah subhanahu wa ta'ala. De enige in zijn achtenswaardigheid. De enige in zijn eerbaarheid. En ik getuig dat Mohammed, sallallahu alayhi wasallam) zijn boodschapper is. Mohammed, sallallahu alayhi wa die het belang van de moskeeën heeft benadrukt. En die het belang van het bouwen van de moskeeën heeft benadrukt. En ons heeft geleerd om deze moskeeën... Vrij te maken van shirk, van veel godendom. En vrij te maken van afdwalingen. Beste broeders en zusters, tegen ieder wil ik zeggen: vrees Allah subhanahu wa ta'ala, die ons heeft gewezen op de belangrijke positie die de moskeeën binnen de islam innemen. Beste mensen, stel je ten dienste van deze moskee. Aangezien het belang van deze moskeeën, zou een ieder van ons zich ten dienste van deze moskeeën moeten stellen. Deze moskeeën vertegenwoordigen de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala. Het zijn niet zomaar plaatsen, het zijn de huizen van Allah subhanahu wa ta'ala. Die bewoond worden door genade. En die bewoond worden door rust. En het volstaat dat Allah subhanahu wa ta'ala ter vereering... ...van deze moskeeën... ...deze namelijk heeft toegeschreven... ...aan zichzelf. Hij zegt namelijk in surat al-Baqarah... 114: veertien... ...wa men adlamu men ...a masajid allahi en ...oftewel... ...heeft een interpretatie van de betekenis... ...en wie... ...is een grotere onrechtpleger ...dan degene die verhindert... ...dat in de moskeeën van Allah zijn naam genoemd wordt beste mensen degene die vandaag de dag een blik wept op de moskeeën en deze vergelijkt met de moskeeën in de tijd van de profeet vrede zijn met hem zal een groot verschil opmerken de moskeeën in de tijd van de profeet vrede zijn met hem diende als plaats van aanbidding als plaats van onderwijs als plaats ...van verzameling. De moskeeën dienden... ...voor het aansterken... ...van de banden tussen de gelovigen... ...tussen de moslims onderling. Wanneer de oproep... ...door het gebed werd gedaan... dan raakte de moskee... ...overstroomd met mensen... ...die allemaal afkwamen... ...op het gebed. Niemand bleef weg... ...zonder geldig excuus... ...behalve iemand die bekend stond om zijn nevaak om zijn huigelarij ook de omgang van de mensen met de moskeeën is vandaag de dag verslechterd in sommige landen worden zelfs de doden daarin begraven in de moskee en doen zich vormen van shirk voor binnen de moskeeën terwijl de moskeeën in werkelijkheid een bron moeten zijn van wat van tawhid een bron moeten zijn... van het ware geloof. De boodschap van Mohammed... sallallahu alayhi. wa sallam. En komt het een keer voor... dat een moskee vrij is van shirk... dan zijn het wel de bidden... de religieuze innovaties... die de dienst uitmaken... binnen zo'n moskee. Religieuze innovaties... die door onze vrome voorgangers... werden bevocht en bestreden. Diezelfde religieuze innovaties... Steken vandaag de dag met kop en schouder uit binnen deze moskeeën. Als we eerlijk zijn, dan moeten wij zeggen dat de toestand van de moskeeën vandaag de dag er slecht aan toe is. De moskeeën zijn door de mensen verlaten. De deuren van sommige moskeeën gaan alleen open wanneer de tijd voor het gebed is aangebroken. Daarna worden ze weer onmiddellijk dichtgegooid. Het zijn er maar heel weinig die het gebed vanaf het begin bijwonen. Bijna iedereen is een laatkomer. Pas als de imam ruim begonnen is met het gebed... dan pas beginnen zij binnen te stromen. Vele mensen kennen de moskeeën niet. Wonen de vrijdagen niet bij. Weten niet wat de smaak is van het gezamenlijke gebed. En het ergste is dat zij op hun gedrag niet worden aangesproken de ouders die wagen geen poging andere familieleden zien het nut daarvan niet in mensen om hen heen zijn niet geïnteresseerd ook binnen de gemeenschap wordt er geen aandacht aan dit soort zaken gegeven en dat is een zorgelijke zaak ook valt ons op dat het heel erg slecht gesteld is met de reinheid schoonheid, de netheid van de moskeeën degene die aangesteld zijn als schoonmakers komen hun plicht niet na. En vooral als het op vrijwillige basis gebeurt... of er wordt er te weinig voor betaald... dan zien zij zichzelf niet genoodzaakt om keihard te werken. En dit kan men zeker niet als excuus aandragen op de dag des oordeels... voor deze verwaarlozing en taakverzuim van zijn kant. Als Allah hem vraagt van waarom heb jij je werk niet goed gedaan... dan kan hij niet zeggen van ik was maar een vrijwilliger... En wij, de jongeren, zouden er goed aan doen om een bijdrage te leveren aan het schoonhouden van de moskee. Ook wij kunnen de viezigheid opruimen. Ook wij kunnen soms de tapijten stofzuigen. Kasten kunnen wij afstoffen. En gaan zo maar door. Het doet werkelijk pijn in het hart als wij zien hoe sommige moskeeën qua reinheid en netheid achtergesteld blijven. Stof die alle delen. ...van de moskee bedekt... ...prullenbakken... ...die overlopen van de viezigheid... ...en niemand die zich daarover bekommert. ...degenen die verantwoordelijk zijn... ...gesteld over deze moskeeën... ...doen hun werk niet... ...zoals ik al eerder aangaf... ...en dit soort gedrag... ...geeft aan... ...dat diegene geen vrees... ...kent jegens Allah subhanahu wa ta'ala... ...want als hij daadwerkelijk... ...Allah zal vrezen dan zal hij deze taak op zich nemen. En dan zal hij ook daarin ijveren om het zo goed mogelijk te doen. Het is kennelijk in ieder van ons ontgaan hoeveel beloning gepaard gaat met deze zaak. Of misschien weten ze het wel, de meesten die weten het wel, maar ze zijn gewoon niet geïnteresseerd in de beloning. Of Allah subhanahu wa ta'ala heeft niet gewild dat zij voor die beloning in aanmerking komen. De beloning wordt gespaard en wordt alleen maar gegeven aan de allergrootste. En om een voorbeeld te geven. Wij kennen allemaal het verhaal van de zwarte vrouw, die zich bezig hield met het schoonmaken van de moskee van de profeet Sallallahu sallam. Ze heeft zich deze taak toegeëigend. En toen zij kwam te overlijden vonden de metgezellen het niet nodig om de profeet daarvan op de hoogte te stellen. Maar toen de profeet sallallahu alayhi wasallam haar niet meer zag en vroeg waar ze was gebleven, gaven de metgezellen aan dat ze was overleden. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wasallam: waarom hebben jullie mij niet op de hoogte gesteld? Waarom hebben jullie mij niet ingelicht? ...en vervolgens besloot hij naar haar graf te gaan... ...en alsnog het dode gebed voor haar te verrichten. Dus we dienen allemaal, jong en oud... ...man en vrouw, ons steentje bij te dragen... ...als het gaat om het schoonhouden van de moskeeën. Toen de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ...een keer aan het preken was zag hij dat de moskee besmeurd was met spuug. En hij werd, sallallahu alayhi wa sallam, ontzettend boos. En hij zei vervolgens... nadat hij deze spuug van de muur afveegde. Hij zei... als iemand van jullie het gebed verricht... of aan het verrichten is... dan bevindt Allah zich voor hem. Dus spuugt niet... In zijn richting. spuugt niet. Richting de qibla Stel je voor, iemand staat met jou te praten. Ik heb het niet over Allah subhanahu wa ta'ala, de Almachtige. Maar een gewone sterveling. En terwijl hij met jou staat te praten, wat doe jij? Je spuugt in zijn richting. Kun je dat maken? Natuurlijk niet. Laat staan in een moskee. En daarom beste broeders en zusters rust de plicht op een ieder van ons en in het bijzonder degene die over de moskeeën gaan om van tijd tot tijd de mensen eraan te herinneren om zuinig om te gaan met de moskee. De grond moet van tijd tot tijd geveegd worden. Tapijten moeten van tijd tot tijd gestofzuigd worden. Boeken moeten van tijd tot tijd afgestoft en geordend worden. Ramen moeten van tijd tot tijd gezengd worden. Muren moeten van tijd tot tijd een likje verf krijgen. En als wij allemaal daarbij helpen, jij en ik, dan zullen de moskeeën gauw hun oude glans weer terugwinnen. Dan zal het weer worden zoals het was in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Een tijd waarin de moskee als thuishaven werd beschouwd van de islam. En alles wat daarmee te maken had. Al subhanakallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.